Charles Dickens zei het al: de lente is de tijd van het jaar waarin het zomer is in de zon en winter in de schaduw. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 30 april en op deze dag in 1905 speelde het Nederlands voetbalelftal de eerste officiële Interland. Het was tegen België en Nederland won met 4 tegen 1. Dat was toen. Dit is nu, we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. Op veel plekken is wateroverlast door zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. In Limburg liepen veel straten onder water, onder meer in kerkraden en landgraaf. In Roermond kwamen huizen blank te staan. Het onweer trok vanuit het zuiden ook over andere delen van het land. Onder meer uit Rotterdam, Vianen en Amsterdam kwamen meldingen van wateroverlast. Het tekort aan vaklui in de bouw loopt snel op. Volgens het UWV staan tienduizenden vacatures open. Er is vooral behoefte aan schilders, timmermannen, elektriciëns en loodgieters. Door de aantrekkende economie komen er veel banen bij. De lonen in de bouwsector schieten daardoor ook omhoog. Dat het goed gaat met de bouwsector blijkt ook uit het aantal WW-uitkeringen die worden aangevraagd. Het aantal nieuwe WW-gevallen is de afgelopen vijf jaar met twee derde afgenomen. Het streekvervoer ligt twee dagen plat door een staking. Vandaag en morgen rijden geen streekbussen en regionale treinen. De bonden onderhandelen al ruim een half jaar over de werkdruk en loonsverhoging. De werkgevers probeerden de werkonderbreking met een kort geding tegen te houden... maar de rechter oordeelde dat de staking door mag gaan. Schiphol verwacht ook vandaag vertragingen omdat er nog inhaalvluchten gepland staan... Door een stroomstoring in Amsterdam-Zuidoost... werden gisteren tientallen vluchten geannuleerd. Ook ging de luchthaven een uur lang op slot. Twee grote claimbureaus hebben al honderden meldingen gekregen... van reizigers die hun vlucht hebben gemist en hun geld terug willen. Een deel van de claims wordt niet in behandeling genomen. Voor de geannuleerde vluchten van gisterochtend... kunnen luchtvaartmaatschappijen zich beroepen op overmacht. En de VS stapt uit het nucleaire akkoord met Iran, tenzij overleg met de Europese partners meer garantie oplevert dat Iran geen kernwapens kan maken. Dat heeft de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo gezegd op reis in het Midden-Oosten. Hij zei verder dat in Iran sprake is van destabiliserende en kwaadaardige activiteiten. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn bereid de deal met Iran aan te passen als de VS die blijft steunen. Het weer nog vanochtend nog vooral in het noorden buien. Daarna een tijdje droog bij maxima tussen 11 tot 16 graden. Vanavond vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Het NOS Radio 1 Journaal. We beginnen vanochtend met het drama van FC Twente. De club werd acht jaar geleden nog kampioen van Nederland. Volgend seizoen zijn ze veroordeeld tot het spelen van wedstrijden in de eerste divisie. Tegen, ik noem een FC Os, Almere City, Telstar. En dat is toch andere koek dan tegen PSV, Ajax of Feyenoord. Een hard gelach ook voor de supporters van Twente... die tijdens de beslissende wedstrijd uit bij Vitesse... maar moeilijk hun woede onder controle konden krijgen. Hoewel degradatie natuurlijk al langer in de lucht hing. Als het fout afloopt, hoe gaat de rest van de dag eruit zien... Uh, ik denk dat ik dan balend heel snel uh, met mijn status tussen de benen naar huis ga. En dan uh, volgende week, ja, ik ga toch nog even naar de wedstrijd kijken. En een vol seizoen, dan uh, zit ik op uh, vrijdag en uh, twee keer op maandag uh, zit ik keurig op mijn uh, stoeltje voor één uh, seizoen. En dan uh, gaan we gewoon weer naar, uh, terug naar de eredivisie. Ja. U blijft hier gewoon wel supporten. Uh, Absoluut, ja. Absoluut. ja. ja. Van Hals heeft uh, in een jaar tijd de club om zeerp geholpen. Verdient 4 ton salaris en is totaal ongeschikt. Maar de club is natuurlijk van veel langer een slechte periode bezig. Nee, dat is onzin. We zijn, wat jij bedoelt is jongens, maar dat is drie jaar geleden. Na die tijd hebben we met schoonschip begonnen. We hebben gegokt en verloren. Jan heeft alle macht naar ze toe getrokken en heeft gewoon gefaald. Mag ik jou wat vragen? Ja, natuurlijk. Hé, hé, hé! De gemoederen lopen hoog op, hè. Zoals dus achter achterstraat. Enorm. Ja, dat is gewoon jammer dat het zo gaat. Gedane zaak nemen me geen keer, hè. Nou ja, misschien ook wel. Wat kan er gebeuren om de club bovenop te helpen? Uh, ja, grote zorgen dat die spelers blijven hangen, hè. Maar ja, welke spelers willen eventueel in de, in de, in de, in de Jupiler League voetballen. Dat is wel... Uh... Ik probeer de wedstrijd te volgen in een van de kroegen in Enschede. En bij de 1-0 achterstand is de sfeer nog steeds wel gemoedelijk. Maar naarmate het spel van Twente niet beter wordt en er nog meer doelpunten vallen, wordt de sfeer zelfs agressief. De supporters zitten er radeloos bij. De een met zijn hoofd in de handen, de ander met tranen in de ogen, kijkend voor zich uit. En weer een ander gaat maar met zijn telefoon spelen, omdat hij letterlijk het voetbal van zijn club niet meer kan aanzien. En als rond kwart over vier... of zijn wenten is gedegradeerd... ...is de woede compleet. Heeft het al ingezeten, überhaupt? Vandaag? Nee, absoluut niet. Ja, de, de eerste tien minuten, ja, begin je gewoon fris natuurlijk. Maar ja, na, na een half uur zie je gewoon dat het... gelijk met de vorige week is, ja, is het gewoon shit. Gewoon kut. En dan, ja, ik durf bijna niet te vragen, de eerste divisie. Ga je er naartoe? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, ja, ja, ja, ja? Eens Twente altijd Twente, inderdaad, ja. En dan heel snel weer terug. Ja, laat nou, het hopen, hè. Ja. Dat is de bedoeling, ja. Nou, wat zeggen jullie, wat zou er moeten veranderen in de club? Ik bedoel, wij hebben geen uh, verstand op uh, bestuurlijk niveau. Maar goed, uh, ik denk Jan dat... van der heeft het gedaan? Nou, ik wil niet zeggen dat hij het gedaan heeft. Maar ik denk dat hij wel een uh, mede uh, uh, verantwoordelijk is voor, voor wat er dit seizoen gebeurd is. Vooral voor het aantrekken van de spelers en, uh, oh. en dat soort zaken. Dus, het uh, heeft ons sowieso dit jaar al niet meegezitten en, en je ziet er gewoon dat de gifbeker nog niet leeg was tot, uh, tot vandaag. Maar leger dan dit kan niet. Nee, dit is wel, uh, ja. <laughs> dit is wel het dieptepunt. Ja, weet, je, weet je wat zo mooi is gelukkig? Kijken, Enschede heeft zo'n grote achterbaan. Dus nou, kijk, we gaan naar de, naar de eerste divisie. Maar iedereen, iedereen bleef er gewoon achter staan. Nou, dat is gewoon Twente, dat was Twente, dat bleef Twente. Ja, iedereen bleef er gewoon 100% achter staan. Gew gewoon voor altijd. Verleng in ieder geval volgend jaar. Dus, uh... je Jij verlengt ook? Ik uh, zit er niet meer. Nee. <laughs> nee. nee. Maar de jongens die er wel echt mee zitten. Uh, ja, dan merk je ook, hij heeft ook wel eens traantjes gelaan. Ja, dat is gewoon doodzonde. Dus uh, sneu is dat. Matthijs Holterop was dat gisteravond in Enschede. Dan gisteravond gemist. Wat hebt u gemist op radio en tv... als u al op tijd op één oor lag? Studio Voetbal stond ook stil bij de malaise van FC Twente. AD-sportjournalist Short Moussou... die zei dat er in Enschede financieel moet worden ingeleverd... maar dat we voorlopig niet bang hoeven te zijn... voor het voortbestaan van de club. Twee jaar geleden toen, uh, zouden ze straf krijgen... door teruggezet te worden naar de League. Ja. Toen was heel erg het verhaal van we gaan failliet. Ja, ik heb dat toen niet in geloofd. Ik geloof er nu ook niet in. Die club is te groot... Kijk, er zijn altijd mensen die de club gaan helpen. Er zit een ongelooflijk potentieel aan uh, sponsoren. Die hele regio is bereid om geld in de club te steken. Ja. Maar het geduld van de sponsors is ook niet oneindig. Waarschuwde voormalig Twente-directeur Onno Jacobs in Nieuwsuur. Ik denk dat het voor de club een mokerslag is. Ja. Uh, voor de supporters, de achterban, ik denk dat die hier, uh, hier kapot van zijn. Ik denk dat de noodzaak uh, uh, voor de FC Twente... om zo snel mogelijk terug te keren in, in de eredivisie... dat dat heel belangrijk is, want de, de loyaliteit, de trouw van...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 In de studio van Met het oog op morgen zaten AD-journalist Bart van Eldert... en NRC-verslaggever Danielle Pinedo. Allebei overwonnen ze kanker. En ze schreven elkaar brieven tijdens hun behandeling. Die brieven zijn gebundeld in een boek. Dat heet Beter worden is niet voor watjes. En ze concludeerden dat het overleven van een levensbedreigend ziekte... soms best moeilijk kan zijn. Ik heb het aan mijn uh, chirurg laten lezen. En die zei, dit zou eigenlijk verplicht moeten worden voor hulpverleners. Ja? En dat ze echt in het hoofd van die patiënt kruipen en begrijpen dat het ook he, na die ingreep nog een heel moeilijk proces is. Nieuwsuur sprak met enkele oud-topmanagers van Facebook... en een van hen, Antonio Garcia Martinez... die zei dat het bedrijf een soort secte is... en hij waarschuwde voor filterbubbels. Die zijn volgens hem een gevaar voor de democratie. I think it's the thing that's most corrosive to democracy in our political system, right? We've often say, you know, a citizen used to have a right to an opinion and now they have a a right to their own reality, right? That's kind of partially molded by Facebook. Vroeger hadden burgers recht op een mening zei Martinez, maar nu hebben ze door Facebook recht op een eigen realiteit. Nou, dat is bijna niet te verstaan, maar het was een stukje rap uit het Koningslied. Vijf jaar na de troonswisseling blikte de NOS met een speciale uitzending terug... op de inhuldiging van de koning, Willem-Alexander. Rapper Ali B. vertelde dat hij helemaal niet zo gelukkig was met die rap. De rap ik vond de rap vond ik niet goed, maar ik zei dat ook in de studio. Ik zeg, jongens, die rap die is echt niet goed. En toen ging ze allemaal, ja, dat is zeker omdat je niks hebt geschreven eraan. Ik zeg, als je dat nou zegt als het liedje uit is... Nee, toen kwam het liedje uit. Alle rappers waren ondergedoken. En wie moest zich verantwoorden met, met de V van Willem? Dat was ik. <lacht> ja. Ali B dus. En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu Chris Berry. Chris Berry, is dat. Van het vorig jaar alweer. Nou, precies een jaar geleden. Oké. Okay. Liedje het hoop. Um, is het, kijk, je hebt ze allemaal gekeken. Ik heb, ze, ik heb de voorpagina's nou, allemaal uit. Ik moest even weer oppakken, de routine. Maar ik dacht, heb je het allemaal gedoen? Ja. Zo ja. uh, veel heeft ze allemaal bekeken. De voorpagina's van de ochtendkant. Ook naar de belangrijke nieuwssites. En dit zijn de verhalen. Daar. Ja, de Telegraaf grijpt nog even terug op die grote stroomstoring gisteren op luchthaven Schiphol. Volgens drie deskundigen die anoniem willen blijven is Schiphol veel te kwetsbaar voor stroomstoringen. De noodvoorzieningen zijn onvoldoende ingericht om een spanningsdip in het elektriciteitsnet snel op te vangen. Het gebrekkige netwerk van Schiphol is de oorzaak van de problemen, zo zeggen de deskundigen tenminste. Die betrokken zijn bij de stroom- en ICT-voorziening van de luchthaven. En veroorzakers van ernstige of dodelijke verkeersongelukken... worden in Nederland bijna niet vervolgd. De Vereniging Verkeersslachtoffers vindt dat onterecht. Zo staat te lezen in het AD. Vorig jaar kwamen meer dan 600 mensen om in het verkeer... en jaarlijks raken er 21.000 mensen ernstig gewond. En in het overgrote deel van die ongelukken... doet het Openbaar Ministerie geen onderzoek. De Vereniging van Verkeersslachtoffers vindt dat bijvoorbeeld de datarecorders... in moderne auto's standaard uitgelezen moeten worden. En pensioenfondsen die willen fuseren om te voorkomen dat ze een kopje ondergaan, komen binnenkort in de knel vanwege de slechte regelgeving. Daarvoor waarschuwt de pensioenfederatie in het FD vanochtend. Het draait vooral om bedrijfstakpensioenfondsen. Die willen graag samengaan, dat ze dan sterker worden. Maar fuseren mag alleen als de dekkingsgraad gelijk is. En dat is zelden het geval. Daarom ligt er nu een wetsvoorstel van minister Koolmees. Maar volgens de pensioenfederatie zitten er zoveel aanvullende eisen in die wet... dat de fondsen er eigenlijk nog steeds niks meer opschieten. Minister Koolmees neemt de komende dagen een besluit over hoe die fusies verder moeten. En de Volkskrant blikt terug op vijf jaar koningin Maxima. In de krant prijzen verschillende zakelijke contacten van de koningin... haar inzet in de maatschappij. Zo heeft ze zich opgeworpen als ambassadeur van het midden- en kleinbedrijf. Reist de wereld rond als VN-pleitbezorger... voor financiële onafhankelijkheid. En ze zet zich ook nog in voor meer muziek in de klas. Verschillende sprekers van pianist Wibi Suryadi tot oud-kamervoorzitter Gerdy Verbeet-Smullen van Maxima... en vinden dat zij open... Eer en meelevend is. Zijn er dan echt helemaal geen negatieve punten? Vraagt de volkskrant zich af. Dat moet u aan de koning of haar kinderen vragen, lacht oud-minister Ben Bot, want die weten of ze s ochtends ook wel eens zagrijnig is. Jolanda van der Velden vanochtend bij de ANWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Jolanda, goedemorgen. Goedemorgen. Het is meivakantie, maar hier en daar regende. Dus een hele rustige ochtendspit zullen we denk ik niet hebben. Maar het zal denk ik ook helemaal niet uit de hand lopen. Wat nu speelt is al wat vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Knopende Ippenburg en Zoeterwouderdorp zo'n vijf minuten. En ongeveer tien minuten op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strand Nulde. En eh, door een stroomstoring rijden er geen treinen momenteel... tussen Woerden en gouda over Wedde. Hou daar rekening met vertraging. En sowieso natuurlijk door de staking bij het streekvervoer... Op veel plaatsen geen regionale treinen. 16,5 minuut over 6 is ja, de dag die we wisten dat zou komen, zou ik bijna zeggen vandaag. Mino Remmers is op Utrecht Centraal. Want ja, die staking is aangekondigd, maar er zijn vast nog wel mensen die dat weer niet hebben meegekregen, Mino. Goedemorgen overigens. Nee, dat is goedemorgen. Nou ja, het klinkt als een vrolijke boel, hè? We hebben een uh, vrachtwagentje neergezet op het busperron bij Utrecht Centraal. Door de vakbond geregeld. Er staan allemaal steentjes. De chauffeurs schrijven zich in. Rijdt er dan helemaal niks? Want ik dacht nog even, Utrecht heeft toch ook een stadsvervoerbedrijf? Parlevroeg van FNV Bondgenoten, dat rijdt ook niet. Hè? Utrecht rijdt niets. Nee, het is inmiddels alleen nog maar FNV, maar er rijdt inmiddels heel, bijna in heel Nederland niks. Alleen Amsterdam, een restje Den Haag, dat is stadsvervoer. En in Rotterdam een deel. Maar voor de rest in heel Nederland eigenlijk helemaal niks. Want dat, dat stadsvervoer in Amsterdam, dat heeft een eigen CAO? Ja, Rotterdam. Dus als je in Amsterdam aankomt, kun je wel de metro, de tram en de bus pakken. Ja, dat klopt inderdaad. Maar in de rest van Nederland dan, ja, kom je niet heel veel verder. Nee, nee. Dus hier in Utrecht rijdt inderdaad ook helemaal niks. Dus als je met de trein aankomt, ja, dan moet je maar zien hoe je bij je bedrijf of bijvoorbeeld bij het Academisch Ziekenhuis komt. Hier in Utrecht hebben mensen natuurlijk toch een afspraak, ook al is het mijn vakantie. Dus we gaan zomaar eens even kijken hoe zich dat in deze ochtendspits gaat ontwikkelen. Myron Remmers meldt zich geregeld vanochtend in verband met die staking dus in het OV. Dan naar Marokko. Daar is abortus streng verboden. Er zitten tientallen artsen in de gevangenis. Omdat ze de ingreep toch hebben uitgevoerd. Een nieuw wetsvoorstel moet abortus. onder bijzondere omstandigheden toch mogelijk maken. Zoals bijvoorbeeld na verkrachting. Dat voorstel ligt nu al twee jaar op de plank. Gynaecoloog en abortusactivist Shafik Kraibi. die vroeg de premier hierover om opheldering. Want nu is de situatie voor ongewenst zwangere vrouwen nijpend. Dat vertelde hij aan correspondent Willemijn de Koning. Yes, sir, C est, c est Ongewenst zwangere vrouwen laten hun kinderen achter of verkopen ze, zegt gynaecoloog en abortusactivist Shafiq Sharibi. Beaucoup de font des de suicide. Of ze plegen zelfmoord, of ze worden uit hun huis gezet door hun ouders, of zelfs vermoord, omdat ze de familie eer hebben geschaad door zwanger te zijn voor het huwelijk. En zo niet, voeren ze zelf abortus uit zo'n 600 tot 800 keer per dag in Marokko. Met bijvoorbeeld kleerhangers of kruiden. Ik heb gezien dat dit voor genitale verminkingen kan zorgen. Of ze doen het bij de arts. Maar ook dat is gevaarlijk, want er is niet genoeg materiaal en het is duur. Het ligt eraan of je getrouwd bent of niet, of de arts je vertrouwt... maar het kan oplopen tot zo'n 2000 euro... De Marokkaanse Hind heeft een operatie laten doen. at time I didn't want children. Ik was getrouwd, maar we wilden nog geen kinderen. Toch werd ik per ongeluk zwanger. Contraceptives exist, but you know Er is anticonceptie hier, zelfs gratis. Maar als je dat gebruikt, zien de meesten je als hoer. Voor mij was een illegale abortusarts eigenlijk de veiligste en enige optie. Maar nog is het niet veilig. Vrouwen gaan erbij dood. You start to ask the questions. Maar daar sta je niet bij stil. Je wilt het gewoon gedaan hebben. Je hebt toch geen andere keus. Pas na de operatie vraag je je af of hij het wel goed en veilig heeft gedaan. They, they don't write your name. Ze doen alles anoniem, zodat er geen bewijs is dat je daar bent geweest. Dan kunnen familieleden, die het later ontdekken, niet naar de politie gaan. Want ze hebben geen bewijs. De Nederlandse stichting Women on Waves kwam in 2012 naar Marokko en verkondigde dat je met bepaalde pillen... die je in Marokko kunt krijgen, ook abortus kunt plegen. De organisatie Mali zet zich in voor individuele vrijheden, zoals abortus. En geeft nu bekendheid aan deze middelen. Het is eigenlijk voor artrose, maar er zit misopastol in. Dat kan een abortus opwekken. Dat is nu de meest veilige manier om abortus te plegen hier, zegt Betty Lachkar van Mali. Wij helpen de vrouwen voor te lichten over deze medicijnen. Ze soms te voorzien van deze, of met ze mee te gaan naar de apotheek, zegt Betty. Want het meekrijgen van die medicijnen is sinds de campagne nogal lastig. Wij proberen het. Uh, ik some... oh, Ah, heb no. Oké, okay. yeah. merci. Inmiddels twee apotheken gehad, maar we krijgen het niet mee zonder recept. Cette vrouw gaat de toute oh. se débrouiller. Het is stom dat ze dit weigeren. Want de vrouw gaat toch wel een abortus doen. Okay, sure. Met of zonder die medicijnen. Maar met die medicijnen is het veiliger. Ik weten of je, je si avez 50. S'il vous plaît we nog Porki. Porki? Voor mijn moeder. porki. wie? de baby. Ze gaf ons een moeilijke tijd. Ze zei uh, dat het eigenlijk verboden is hier, want uh, zwangere vrouwen die doen daar uh, dommigheden mee. Maar uh, uiteindelijk hebben we toch meegekregen, met een smoesje, dat het uh, voor een uh, moeder was met artrose. Eigenlijk vinden we dit wetsvoorstel niet eens voldoende. Ze wordt er bijvoorbeeld niet eens gezegd hoe je verkrachting moet bewijzen. We willen eigenlijk dat abortus legaal wordt als de fysieke, sociale en mentale gezondheid van de vrouw op het spel staat, zegt Cheribi. Maar het gaat moeizaam in Marokko, want het is een mannelijke maatschappij... waarbij de religie erg belangrijk is en niet verbiedt abortus. We willen dit niet voor de vrijheid van het lichaam. Daar is Marokko nog niet klaar voor. We willen dit voor de gezondheid van de vrouwen en kinderen... En de premier liet weten dat het voorstel er ligt... maar wanneer dat behandeld wordt, dat weet eigenlijk niemand. De bijdrage was dat van correspondent Willemijn de Koning. De zoveelste doden was er één te veel. Filipijnse dienstmeisjes mogen niet langer naar Kuwait afreizen... om daar te gaan werken, want te vaak komen ze in een kist weer terug. Dat heeft de Filipijnse president Duterte bepaald. Er zal geen meer more recruitment voor uh, speciale domestic helpers. Your regering zal do its doen om help. helpen... Return and Duterte belooft dat hij de dienstmeisjes zal helpen als ze terug naar huis willen. Kuwait en de Filipijnen waren in gesprek over betere werkomstandigheden voor migranten. Maar de relatie tussen de twee raakte afgelopen week weer bekoeld. Contact met onze correspondent Michel Maas. Michel, waarom wil Duterte dat er geen Filipijnse gastarbeiders meer naar Kuwait gaan? Nou, gewoon omdat ze daar slecht worden behandeld en omdat Kuwait niet wil praten over een betere behandeling. En dat, uh, ja, dat begon allemaal met de moord op een Filipijnse vorig jaar, die verdween. En in februari werd haar lichaam teruggevonden in een vrieskist. En de beelden daarvan die gingen heel internet rond en die maakte de president erg boos. En uh, die heeft dus toen meteen gezegd van, uh, nou er mogen voorlopig even geen Filipijnse werkers naar Kuwait. En nu heeft hij gezegd dat dus definitief dat hoeft helemaal niet meer. En, en waar is die ruzie? Gaat die ruzie daar dan over? En nou ja, nu is er weer een andere aanleiding geweest. Van, eh, alweer, naar aanleiding van het internet. Want eh, er zijn medewerkers van de Filipijnse ambassade... die hebben werksters die eh, slecht werden behandeld. Die hebben ze gered of ontvoerd. Het is maar van welke kant je het bekijkt. En dat hebben ze op het internet laten zien. Daar hebben ze beelden van, van hoe twee meisjes... in een zwarte geblindeerde auto springen en worden afgevoerd. En eh, dat is de... Regering in Kuwait echt in de verkeerde gehad geschoten. En die heeft meteen gezegd dat, uh, dat dit een schande is, dat de Filipijnen dit niet mogen doen. En ze hebben de ambassadeur teruggeroepen uit de Filipijnen en ook de Filipijnse ambassadeur het land uitgestuurd. Stel nu dat die Filipijnse gastarbeiders inderdaad massaal Kuwait verlaten, dan heeft dat ook gevolgen voor de Filipijnse economie. Ja, zeker. Als ze allemaal tegelijk zouden vertrekken... dan zou zouden de Filipijnen ineens 260.000 werkzoekenden erbij krijgen. En dat is nogal wat, want het uh, gaat sowieso al niet zo goed in het land. En uh, die 260.000 kunnen ze waarschijnlijk niet echt gebruiken. Ook al zegt de president dat ze alle hulp zullen krijgen bij terugkeer. Uh, maar het, uh, het betere nieuws voor de Filipijnen dan is... dat niet al die mensen terug zullen komen. Want ze mogen blijven in Kuwait, degene die er al zijn... Uh, maar er komen gewoon geen nieuwe meer binnen. Dus uh, voorlopig zal het nog wel uh, zo blijven dat er alleen geen uh, werkzaamheden meer die kant op gaan. En dat de terugkeer dat dat wel mee zal vallen. Hoogspel van Duterte, waarom doet hij dat? Nou ja, dat wordt algemeen een beetje gezien als een drukmiddel op Koeweit, Want ze zijn al jaren vergeefs in onderhandelingen om een soort uh, uh, afspraken te maken over minimumloon, over de behandeling van al die werksters. Want uh, ja, die hebben nu geen enkel recht daar in het land. En uh, Koeweit weigert dat steeds maar te ondertekenen en door ze nu zo onder druk te zetten. Want uh, ja, als al die Filipijnsen weg zouden gaan uit Koeweit, dan, dan ligt dat land plat. Dan kunnen ze niks, want uh, zelf hebben ze geen werksters. Dus uh, ja, het wordt gezien als een drukmiddel om de mensen aan de tafel te krijgen... en dus eindelijk afspraken te gaan maken... die ook ondertekend worden door de regering. Michel Maas, onze correspondent, hoorde u over de ruzie... tussen de Filipijnen en Koeweit. Voorjaarsmuziek, Dat is wat hij maakt. Het weer werkt alleen even niet mee buiten. De 22-jarige multi-instrumentalist Tom Misch uit Londen. In juni is hij te zien op het festival Down the Rabbit Hole... en een maand later, in juli dus, op North Sea Jazz. Er is net een album van hem uit, Geography geheten. En daar staat ook dit duet op met de Britse soulzangeres Poppy Ajuda. En dat bedoel ik dus met voorjaarsmuziek. Luister maar. Tom Mish, het liedje heet Disco Yes. En als gezegd, hij is te zien en te horen op Down the Rabbit Hole in juni. En een maand later in juli dus ook op North Sea Jazz. Het is nu één minuut over half zeven. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. Noodweer heeft vannacht op veel plekken in ons land wateroverlast veroorzaakt. Vooral in het zuiden van het land liepen straten onder water. In Roermond kwamen er zelfs huizen blank te staan. Later in de nacht kwamen er ook uit Rotterdam, Vianen en Amsterdam meldingen van wateroverlast. Dochterondernemingen van SHV, het grootste familiebedrijf van Nederland, worden verdacht van omkoping en oplichting. Volgens NRC doet de Fiat onder andere onderzoek naar misstanden van transportbedrijf Mammut in Mauritanië en het Midden-Oosten. Een treinreis van Amsterdam naar Berlijn kan voorlopig niet sneller. Trouw schrijft dat Duitsland geen geld heeft voor investeringen in de infrastructuur. Ook het overslaan van tussenstations zit er niet in, omdat veel steden hun internationale verbinding niet kwijt willen. Een treinreis van Amsterdam naar Berlijn duurt nu ongeveer zes uur. De Britse minister Rudd van Binnenlandse Zaken treedt af vanwege een immigratieschandaal. Ze kreeg veel kritiek omdat haar ministerie quota hanteert voor het uitzetten van immigranten. Rudd ontkende dat, maar een Britse krant heeft een document in handen waarin staat dat haar ministerie het aantal gedwongen uitzettingen met 10% wil verhogen. Het weer dan nog? De buien trekken via het noorden het land uit. Daarna is het een tijdje droog. En vanmiddag kan even de zon doorbreken. Het is dan 13 tot 16 graden. Viele nieuws, Jolanda van der Velde. Het is een normale ochtendspits. De meeste vertragingen in het midden van het land zijn nog vrij weinig bijzonderheden. Een kwartier extra reis uit voor de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En ook een kwartier tot 20 minuten voor de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Afrit Elspet en Afrit Ermerlo. En door een staking bij het streeksvervoer rijden dus veel minder regionale treinen en regionale bussen.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 5,5 minuut over half zeven zit u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan weer naar Utrecht Centraal, althans naar het busstation daar. Want er wordt gestaakt in het streekvervoer. Mino Remmers is daar. Mino Zet nog eens even op een rij. Waar gaat het over in dit conflict? Ja, het gaat eigenlijk, nou ja, er staat naast mijn chauffeur die kan het heel goed uitleggen. Het gaat om eigenlijk drie hele belangrijke dingen. Onder andere de werkdruk hebben jullie het over, hè? Klopt, inderdaad. Het is een stukje werkdruk wat zeker meespeelt. Ook met name voor de oudere chauffeurs natuurlijk. Een heel strak reisschema, zeggen jullie, wat niet te halen is. Er zitten zeker heel veel diensten bij die niet te halen zijn. En met de huidige infrastructuur, zeker in een stad als Utrecht... is dat soms heel moeilijk te halen. Ja. En daar kom je dan natuurlijk ook voor de passagiers met teleurstellingen. Uh, mensen die wat willen vragen. Die eigenlijk op weg willen helpen. Dat wordt steeds moeilijker, want je hebt er geen tijd meer voor... om iemand op een nette, klantvriendelijke manier... de uitleg te geven die ze eigenlijk verdienen als reiziger... om bijvoorbeeld door over te stappen op een andere bus, andere lijn. En dan wordt het wel steeds lastiger met de huidige rijtijmen. Zelfs geen tijd om een plas te doen. Soms hou ik het op, inderdaad, om ja. mijn om om passagiers om die bus maar niet te hoeven verlaten. Of, omdat... of ergens een flesje verstopt onder de stoel. Daar hebben we geen plek voor. Dat zou misschien de optie. Dat is ook een natuurlijk. het is zeker niet allemaal kommer en kwel. Maar er, er moeten gewoon bepaalde dingen veranderen. Uh, er zijn natuurlijk ook bepaalde voorzieningen onderweg. Dat we wel een plas kunnen doen. Maar dan moet er moet daar wel de tijd voor zijn. Dat we dachten allemaal even. Ze zijn eruit. Want er is een eerdere staking geweest. Uh, uh, eigenlijk wordt er al sinds het najaar onderhandeld. Uh, nou, er was een soort akkoord. Van de vakbonden met de werkgevers. En toch bleek deze week ineens. Is dat kort gedinger ook gekomen. Omdat uh, de achterban. Nou, dat zijn jullie de chauffeurs. Toch geen goed idee vonden, hè? En er zijn ook chauffeurs die hebben gezegd... de werkgever heeft tegen ons al gezegd... we gaan ons er toch niet aan houden. Dat klopt. Nou, het is inderdaad zo, er was een onderhandelingsresultaat. Het was nog niet een officieel akkoord. Want het moet terug naar de achterban en naar de leden. Dat heeft nou, het een paar weken meer dan een maand geduurd, hè? Dat klopt, want je moet een goede inventarisatie hebben. Ook van alle leden en alles eromheen om iedereen te bereiken... voordat je een, een goed besluit kan nemen. Nou, dat is inderdaad afgewezen. En omdat uh, bepaalde dingen ook niet... Vastgelegd willen worden door de werkgevers. En dat je dan ook geen zekerheid hebt voor de toekomst. En dat is wel de bedoeling met het resultaat. Maar ja, er zijn natuurlijk nu mensen die moeten naar het ziekenhuis hier in Utrecht of die hebben een dagje uitgepland. Nou, daar kan je misschien nog wel verzetten. Maar toch, als je ook naar je werk toe moet, omdat je geen meivakantie hebt, dan sta je dan mooi in de regen. Ja, en dat is heel erg teleurstellend. Het gaat niet één dag, maar het gaat twee dagen doen. Dat Het is morgen ook nog, hè? Dat klopt. Ja, dat is voor ons om de druk op de ketel te zetten naar de werkgevers. En dat is ja, inderdaad een spel waar de passagiers de dupe van zijn. Het liefst had ik vandaag gewoon op mijn bus gezeten. Ik bedoel, ja. dat is waar ik goed in ben en wat ik leuk vind. En niet om mensen teleur te stellen. Je bent zelf van CNV. Klopt. Want ik ja. zie een paarse das. En hiernaast staan de standjes van FNV met de rode part-tenten. Nou, paarse. Ja, er staat wel muziek aan. En er is door de bond beschikbaar gesteld pakken gevulde koeken. En uh, verse koffie. Verse koffie. En, uh, en nu, verder vandaag, uh, inschrijven hier bij de, bij de vakbond. Wordt ingeschreven en dat is het. Klopt. Nou, in zoverre is dat niet helemaal waar. We schrijven allemaal in om zoveel mogelijk natuurlijk te laten zien... dat de staaksgewilligden zijn. Er zijn natuurlijk ook een aantal werkwilligen. Maar ja, dat heeft diverse oorzaken natuurlijk. Sommige mensen durven niet te staken, zijn bang, die zitten tegen... Dan nou, rijdt bijna en ik zie niks rijden. Op dit moment niet. En ik hoop dat het ook zal blijven. En dat de actie ondersteund wordt. Want dan is de druk goed op de ketel gezet. En dan hoop ik dat we er heel snel uit kunnen komen. Ja, maar dat betekent dat je ook moet praten, weer, hè? Dat is zeker. Absoluut. En daar hebben we onze bestuurders voor. En ik hoop dat die zeggen. Inderdaad, met de werkgevers eruit gaan komen. Nog weer aan een vergadertafel gaan zitten. Want ja, dit lost verder ook niks op. Moet ik nog even zeggen dat in Amsterdam. het gemeentelijk vervoerbedrijf. Een andere CEO, daar rijden ze wel. Ook in Den Haag waarschijnlijk wel bussen en trams. Maar in Utrecht bijvoorbeeld. Uh, Hoewel je hier ook een soort uh, vervoerbedrijf hebt. Uh, wat van de gemeente is. Het gemeentelijk vervoerbedrijf. Het Utrecht Utrecht toch toch beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een is dat. Het zijn beetje een gouden tijden voor schilders, timmermannen en elektriciens? Door het grote tekort aan deze vakmensen kunnen ze ook gunstige tarieven vragen. Op de website werk.nl staan nu 22.000 vacatures open. Verslaggever Jeroen een ging langs bij twee hardewerkers een zijn bureau Venom. Die hebben niks te klagen, zoals bijvoorbeeld schilder Johnny in Gouda. Guren, dat vind ik altijd zo'n rotklus. Ik ook, nog steeds. Ja, maar u bent schilder. Ja. Het, het is uw vak. <laughs> ja, het is mijn vak, ja. Gelukkig wel. En een heel mooi vak ook. Hoe lang ben je al schilder? 23 jaar. 23 jaar. Ja. En geen moment spijt van. Gelukkig niet. We hebben natuurlijk een enorme crisis achter de rug. Ja, daar heb ik heel veel van gemerkt, ja. Ja, rond 2008 ging het heel dramatisch. Met uh, betalingen van uh, opdrachtgevers. En wat dacht je toen? Johnny, ik moet wat anders gaan doen. En dat heb ik ook gedaan. Wat heb je anders gedaan? Ja, als dit jockey. Oh, ja. ook leuk. Ja. En sinds anderhalf jaar? Gewoon volop volledig weer uh, aan het schilderen. Ja. En uh, er is een uh, grote tekort hè, aan die uh, jongens. Maar er zit een hele positieve kant aan. Ja, dat zijn goede verdiensten. Dat scheelt wel een eurotje of zes. Per uur. Pas een beetje op, hè. Toen je nog een klein jongetje was... Ik van nou, die schilders die staan de hele dag met de vinger in de neus. En dat kan ik ook wel. Dus Maar ik wist niet dat het nog wel zo pittig was. Ja. Hé hey meneer, ja. u bent eigenaar van dit pand. Ja. Nou Moet u ja. eens kijken. Ja, ik vind het fantastisch. Echt waar. Jongens, ze leveren vakwerk. John Schrader van schilderwerken van de Velden. En wat merkt u nou van die gekte op de markt op dit moment? Er is heel veel werk, heel veel werk in aanbod. Dus de mensen zullen soms ook geduld moeten hebben... eer dat mijn schilders aan de gevel staan om het werk uit te kunnen voeren. Hoe krijgt u nou... Uh schilders uh, bij u aan het werk? Lonen omhoog gooien? Een leaseauto? Het is wel wat we u erop opnoemt. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich veilig voelen bij ons. Dat het een plezierige werkomgeving is. Dat er werk is. Zomer en winter. Continuïteit. Hoe komt het nou dat er nu zo'n enorm tekort is aan vakmensen? Onvoorstelbaar. Echt goed schildersvak. Timmerman of een goede een metselaar. Vinden we het te min? Vinden we het te min. U hebt gelijk, ja. Ik vind het heel jammer. En u snapt het niet, want u zit al... 38 jaar ben ik begonnen, geleden ben ik begonnen met het leren van het schildersvak. En ik doe het nog steeds met veel plezier en passie. Verf stinkt? Nee joh. Echt wel? Echt niet. Uh, alleen je moet er op een gegeven moment uh, op een goede manier mee omgaan. Uh, als je in de buitenlucht schildert, uh, stinkt dat niet. Je moet goed ventileren, bedoelt u? Zeker, precies. En dan valt het wel mee? Dan valt het zeker mee. Heb je nou wel eens op je duim geslagen? Ja, natuurlijk. En hoe ernstig is dat dan? Ja, even vloeken en we doorgaan. Eén keer ben ik op de EHBO geweest. Dat was de eerste keer dat ik een DKP zag gebeten had. Toen zag ik in mijn vinger. Jeetje, en zit alles er nog aan? Alles zit er nog aan, ja. Theo, jij bent timmerman. Ja, ik heb geen slechte jaren meegemaakt. Ik heb altijd mijn, mijn klantenkring goed opgebouwd. Daar heb ik al het werk van gekregen. Waar bestaat het werk dan uit? Onderhoud, keukensplaatsen, renovatie, kozijnenplaatsen... een huis en dan opnieuw opbouwen. Werkzat? Werkzat, zeker. En die krapte, dat is goed nieuws voor je. Je kunt uh, ja zeggen tegen klanten die het meest betalen. Dat is het belangrijkste uiteindelijk. Want is er veel verschil met uh, vijf jaar geleden? Jazeker, ja. Zeker. ja. Nou, ik denk dat het rond de uh, 10 en 15 euro uh, scheelt. Nou, per uur, ik denk het wel, ja. Tegenwoordig, deze tijd. En hoeveel procent is dat dan? Ja, 20 procent, ja. Dat is een hoop. Hè? En als ik nou uh, morgenmiddag bel, wat zeg je dan van nou. Uh... U moet even wachten. Dan moet even wachten, ja. Hoe staat het er nu voor in de agenda? Het staat uh, veel vol. Heel erg vol. Tot wanneer vol? Begin volgend jaar. Begin volgend jaar? Ja. Hoe maak je die selectie nou als er mensen bellen? Het een is natuurlijk veel interessanter dan het ander. Ja, ik maak eigenlijk niet zo'n selectie van mijn klanten eigenlijk. elke klant is koning. Elke klant is koning? Ja, uiteindelijk wel toch? Die betalen je brood en uh, je rekeningetjes. Theo, de Timmerman uit Den Haag. Over de situatie op de arbeidsmarkt in de bouw... praat ik verder met André Bijnema van de NOS Economieredactie. André, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, grote tekort aan vakmensen, horen we ook op andere terreinen natuurlijk. Maar uh, die uh, wel zijn, die verdienen daar dus een uitstekende boterham aan. Ja, want de tarieven zijn behoorlijk opgelopen... de voorbije jaar, twee jaar. Uh, gewoonlijk was het zo'n 30, 40 euro per uur. Nu is het al heel gauw boven de 50, heel makkelijk. Uh, in crisistijd zelfs was het zelfs 25... Hè, met goedkope krachten van buiten uh, doenbaar. Maar het is bijna een soort verdubbeling... van ten opzichte van de crisistijd. Ja. Hoe kon dat tekort nou zo oplopen de afgelopen jaren? Ja, door de crisis natuurlijk in 2008, 2009. In 2010 werd de bouw volop uh, geraakt. De bouw valt helemaal stil. Een dieptepunt. Tientallen bedrijven die uh, gaan over de kop. Groot en klein. En één op de vijf bouwvakkers is verdwenen. We hadden een half miljoen zeg maar voor de crisis. En nu zijn er allemaal maar zo'n 400.000. Dus 100.000 bouwvakkers zijn gewoon verdwenen. Uh, Sommigen zijn helemaal weg uit de bouw gegaan. Uh, Sommigen zijn zzp'er geworden. Uh, plus natuurlijk ook een keer vergrijzing. Uh, en dus er is de uitstroom veel en vele malen groter geweest... dan de, de instroom zelf. En dat raakte niet alleen maar de bouw zelf, de bouwplaats... maar ook de opleiding in de bouw. Want wie wil nog een baan in de bouw zoeken... en daarvoor opgeleid worden als er allemaal ontslagen vallen... en uh, werk weg is. Dus uh, ambachtsscholen zaten met lege banken. En dan kreeg je dan weliswaar het keerpunt... een jaar of drie geleden in de bouw... Maar je hebt niet zo snel zeg maar, zo'n blik met mensen opengetrokken die dan die plaats kunnen innemen van al die weggevallen kracht en, uh, en aan de vraag voldoen. Dus tekorten bouwmaterialen, maar een groter tekort nog aan mensen eigenlijk. En de vraag, euh, laten we zeggen om klussen te doen, die wordt natuurlijk niet minder de komende tijd. Dus hoe gaat zich dat ontwikkelen dan? Ja, ja, nou ja zoals gezegd dat groeiend tekort het los niet zomaar op natuurlijk. Uh, en die, die, die schoolopleiding zit ook niet gauw gevuld. Dus uh, en bovendien nog een keer het animo onder ouders en jongeren is ook niet bij te groot. Dat worden die mannen ook zeggen, hè. het is een beetje te min vindt men dat werk in de bouw. Ja, het UWV heeft een keer berekend voor ons van hoeveel vacatures er nu eigenlijk openstaan. Uh, gelukkig zijn het aantal WW-uitkeringen gedaald... maar het aantal vacatures, dat stijgt uh, geweldig. We zitten momenteel, kijken naar de kaartenbakken... maart 2018, 22.000 vacatures voor schilders, stucadors... tegelzetters, betonwerkers, uh, timmerlieden, loodgieters, elektricisten. 22.000. Nou, als je dat maar een keer aan te vullen... en aangezien de bouw maar zeg maar volop draait... Uh, en de aanvoering zeg maar, minimaal is, zal dat tekort nog een tijdje aanhouden, denk ik. Dus moeten we naar het buitenland kijken? Wordt al gedaan. Uh, de aanvoer uit het buitenland is behoorlijk groot. Uh, Oost-Europa, Zuid-Europa, Polen, Hongaren, Roemenen, Portugezen, Italianen zelfs. Uh, betonverlegters uit Portugal worden aangerukt. Uh, marmerleggers vanuit uh, Italië, want we hebben die mensen domweg niet. Dus er wordt er inderdaad heel veel gekeken buiten de deur. Soms ff, de laatste aanwas op de bouw. Aan bouwvakkers, is meer dan de helft komt uit het buitenland. Ja, en, en we, met z'n allen, die, die mensen allemaal inhuren... moeten rekening houden met prijzen die wel, ja, wel pittig zijn. Ja, je moet ervoor betalen. En wat die man ook net zei, zegt hij... als jij dan nou bij mij aanklopt voor een schilderklus... dan zul je toch echt een, een driekwart jaar moeten wachten... voor de leren plaats in de agenda is voor jou. En dat geldt niet alleen maar voor dat soort zaken... maar voor, voor de hele bouwer, de hele keten. Uh, dat zijn echt lange wachttijden. Je hebt niet zomaar snel een mannetje weer geregeld... voor dingetjes in en om het huis te doen... als jij het pot in je hoofd krijgt. André Mijnema over de situatie in de bouw, hoort u. En dan nu, Sofie, met meer uit de kranten en van de nieuwssites. Ja, de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum liep vorig jaar uh, uit de hand... omdat politie en gemeente hun aandacht vooral hadden gericht... op de tegenstanders van Zwarte Piet. Daardoor konden de voorstanders zich nagenoeg vrij bewegen. Zo blijkt uit een reconstructie van NRC Next. De toegangscontrole bij de intocht was niet goed. Daardoor konden rechtsextremisten en voetbalhooligans... in het centrum van Dokkum komen. In documenten die NRC in handen heeft staat dat de politie wist... dat er supporters van Cambuur en andere voetbalhooligans voetbalclubs zouden komen opdagen met zwaar vuurwerk, maar agenten grepen niet in. Kinderen die op de basisschool in een combinatieklas zitten, waarbij meer leerjaren bij elkaar zitten, krijgen minder goed les dan leerlingen in normale groepen. Dat staat in de Telegraaf. Die heeft zich verdiept in onderzoek van de onderwijsinspectie. Lesgeven in combinatiegroepen is voor leraren ingewikkeld en leerlingen krijgen vaak minder goede uitleg. Aan de andere kant zijn sommige onderwijsvormen... zoals de Montessori-school er helemaal op ingesteld. Bijvoorbeeld doordat leerlingen leren om elkaar te helpen. En nog meer nieuws uit de Telegraaf. Die krant schrijft dat PostNL gaat snijden in het eigen management. Eén op de drie banen van de zogeheten eerste lijnsmanagers gaan verdwijnen. Omdat er minder brieven worden verstuurd... is er ook minder aansturing nodig, zo zegt een woordvoerder. De reorganisatie duurt ongeveer een jaar, begint in september... PostNL heeft al jaren te maken met een daling van de verstuurde post. Vorig jaar nam het aantal brieven met 10 af. Sinds 2015 is de posttas de helft leger geworden. En de Volkskrant signaleert dat Femke Halsema... ineens de meest genoemde kandidaat is voor het burgemeesterschap van Amsterdam. Dat is ruim zeven jaar na haar vertrek uit de Tweede Kamer. De politieke autobiografie van Halsema heet Plus. Maar in de twaalf jaar dat ze actief politicus was, heeft ze daar eigenlijk nooit op mogen zitten. Haar vermeende gebrek aan bestuurlijke ervaring wordt in de krant door politieke zwaargewichten. als D66-prominent Alexander rinnooy kan en oud vvd minister Hennis van Tafel geveegd. Het leiding geven aan de GroenLinks-fractie in de Kamer en andere bestuursfuncties. dat heeft ze uitstekend gedaan, vinden zij. Ze is, kortom, geschikt. Jolanda van der Velde, waar staat het stil? Vooral in het midden en het zuiden van het land... is uh, voorlopig nog steeds een vrij normale ochtendspits. Niet al te veel bijzonderheden. Een kwartier ben je sowieso wel kwijt op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A7 begint het ook wat vast te lopen van Hoorn naar Zaandam. Tussen Afrit Avenhoorn en Purmerend Noord ook bijna een kwartier. En er was een ongeluk en daardoor ligt er nog wat rommel... op de A27 van Almere naar uh, Utrecht. Tussen Beeldhoven knopen net een 10 minuten vertraging. De linker linkerrijschok is er dicht. Deze zomer komt hij nog een keer terug naar Nederland om op te treden in het Amsterdamse Bos. Ik heb het over Little Steven en de Disciples of Soul. En de Disciples of Soul, een beetje een hobbyproject... want hij zit natuurlijk in de e Band van Bruce Springsteen... Komende de zomer dus in het Amsterdamse Bos. En dit was een liedje van hem uit 1982, Forever geheten. Het eiland Schiermonnikoog, dat wandelt, zo heet dat, langzaam in oostelijke richting. Daardoor komt een deel van het eiland over de provinciegrens... en valt officieel onder Groningen. Dat was in 2006 ook al eens een keer het geval. En dus werd de grens van Friesland toen wat opgerekt. Maar opnieuw een stukje Schiermonnikoog... Um, is de grens met Groningen overgestoken en uh, weer die provinciegrenzen verleggen? Dat gaat wat te ver, vindt raadslid Eljo Dijkhuis van de gemeente Eemsmond. Meneer Dijkhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Officieel valt uh, Schiermond-Ekoog onder um, Friesland, maar uh, ook ja, een klein stukje onder de gemeente Eemsmond. Ja, nou ja, het eiland is steeds aan de wandel. Dus het, uh, het schuift zeg maar, onze gemeentegrenzen binnen. Of eigenlijk ontstaat in onze gemeente steeds een nieuw stukje van het eiland. En uh, ja, dat is al een paar keer gebeurd. En uh, ja, het plan is nu dus van de provincie Friesland om het weer uh, recht te trekken. En we hebben eigenlijk zoiets uh, als gemeentebelangen eemsmond van... Uh, misschien moeten we het maar houden als het is, want het is ja, een natuurlijk proces eigenlijk. Um, en hoe groot is dat deel van Schiermonnikoog dat eigenlijk op jullie grondgebied ja, valt? Het is op dit moment is het een postzegelgebied uh, waarschijnlijk. Maar uh, twaalf jaar geleden is een, een stuk van onze gemeente verkocht uh, aan Friesland... En het is iets waar vooral uh, op gemeentehuizen mensen het er heel druk mee hebben dat het allemaal moet kloppen. Hè? Dat het eiland precies in de provincie Friesland moet liggen. Maar uh, ja, het, het is iets wat uh, blijft doorgaan. En uh, misschien moet je dan maar gewoon, en, uh, ook als Friesland, uh, ja, eigenlijk accepteren dat uh, het eiland aan de wandel is. De wadden zijn dynamisch. Hoe ging dat eigenlijk in 2006? Dat was toen gewoon, is eigenlijk een beetje gewoon vriendelijk geregeld, zullen we maar zeggen. Ja, nou ja, er zijn toen uh, nog een aantal mensen van mijn partij hebben... we hebben eerst een grenspaal geslagen om te laten zien... hey, kijk, we hebben een stukje Schiermonnikoog <laughs> wat nu in onze gemeente ligt. Uh, maar de provincie vond toen dat het uh, ja, in één gemeente moest liggen. Is wat voor te zeggen. Maar uh, ja, toen hebben we een beetje uh, tegen onze eigen zin uh, het deel moeten afstaan. Ja, want ik uh, bedoel, dat is eigenlijk een soort publiek geheim. Tussen Groningen en Friesland bood het, het over het algemeen niet altijd even goed. Ja. Nou, uh, soms niet, nee. Uh, misschien in dit geval ook wel niet. Uh, en uh, ja, dat, dat speelt natuurlijk nu ook een beetje mee. Ja. Maar het is te klein om, laten we zeggen, gelijk te zeggen... en met de vuist op tafel te slaan. Nou is het afgelopen, jullie daar in Friesland, het is van ons. Nou ja, het, het is gewoon onze gemeente waar dus nu een zandplaat aan het ontstaan is. En wij hebben als gemeente twee eilanden meer en nog enkele zandplaten. Dus uh, als je de grens steeds verder verlegt, dan krijg je op een nu dat Rottemer oog en Rottemer plaat <laughs> ook richting Friesland wandel. Dus ja. is, ja, in de kern is het gaat helemaal nergens over voor een deel, maar toch is het een beetje een, uh, ja, een principe kwestie. Hè? Ik, ik wou net zeggen, want tegen die tijd jeuk onze kiezen niet meer, zegt mijn eh, moeder dan denk. altijd. Dat, ja, dat, dat gaat helemaal een tijd duren. Ja, ja nee, dat klopt. Zeg, u heeft maar... nu wel de burgemeester van Emerson mee, Marijke van Beek, want die vindt dat ook. Ja, die heeft volgens mij ook zoiets van uh, laten we nou maar gewoon een rechte lijn hanteren en, en gewoon maar met elkaar accepteren dat die eilanden wandelen. Want dat is eigenlijk de kern. Maar dat zou betekenen dus dat, dat het um, uh, nou ja, dus deels Fries is en deels Gronings. Ja, nou ja, en, en het is uiteindelijk de zandplaat dus uh, ja dan heb je een zandplaat uh, uh, aan het eiland vast uh, waar dan een gemeentebordje zal staan van een andere gemeente <laughs> ja nou dat is ja. mooi dat is mooi voor al die, uh, al die zeehonden en zo die weten dat uh, dan dat en, ze... en die meeuwen inderdaad ja, ja. Zee, en, en, uh, ja de, goed de band uh, ik weet dat dat is geen ander. Ik heb jarenlang in de stad gewoond natuurlijk maar wat de band tussen Schier en Groningen is is natuurlijk groot hè? iedereen denkt ook eigenlijk dat het een Groningse eiland is ja, nou, als je op de kaart kijkt, ligt het ook echt uh, ja, boven Groningen, zoals dat dan zo mooi heet. En uh, ja, het verkeer naartoe gaat ook via Groningen. Maar Schier is vooral een heel uniek eiland met een uh, unieke eigen cultuur. En dat moet ook mooi zo blijven, denk ik. Ja, nou ja, je vertrekt ook vanaf Gronings grondgebied natuurlijk zo. Ja. Exact, ja. exact. Nou, uh, we blijven dat volgen, dat gehadde tussen de Friesen en de Groningers... Uh, met betrekking ja. tot uh, schier Monaco. U gaat er wel ja. een punt van maken, dus. Nou ja, we gaan even zien uh, dat dit goed afloopt. Klopt. Dank dat u even de telefoon kwam. LTO Dijkhuis is dat, van gemeentebelangen in de gemeente Eems, want hij is raadslid daar.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 NTO Radio 1